8 uur, onderduiven Nederland Wit met het NOS-journaal. De Nederlandse missie in de Afghaanse provincie Kunduz is een politietrainingsmissie. Dat heeft premier Rutte vanavond herhaald in een brief aan de Tweede Kamer. Die wilde opheldering na uitspraken van minister Hille dat de missie vooral militair is. Maar volgens Rutte voldoet de missie aan alle voorwaarden die vooral GroenLinks en de ChristenUnie hebben gesteld. Die willen dat de Afghaanse agenten die door de Nederlanders worden opgeleid alleen voor civiele taken worden ingezet. Rutte schrijft dat hij de onduidelijkheid die is ontstaan betreurenswaardig vindt. Bij een grote politieactie tegen hennepteelt zijn 91 mensen opgepakt... en drugs met een straatwaarde van bijna 3 miljoen euro in beslag genomen. Agenten deden invallen op 130 adressen verspreid over het hele land. Daarbij werden tienduizenden hennepplanten en stekjes ontdekt. Daarnaast is beslag gelegd op onder meer vuurwapens, auto's, motoren, huizen en bedrijfspanden. Bij verschillende kwekerijen was sprake van een levensgevaarlijke situatie omdat onder meer stroomkabels open en bloot lagen. Een hoogbejaard echtpaar uit Lelystad is om het leven gekomen... door een autoongeluk in Drenthe. Op de weg tussen Bijlen en Smilde... wilde de 86-jarige man vanaf een parkeerplaats keren. Daarbij werd zijn auto aangereden door een tegenligger... die net een vrachtwagen had ingehaald. Die auto, met twee vrouwen uit Friesland, belandde in de sloot. De vier betrokkenen moesten uit hun voertuigen worden gezaagd. De twee vrouwen raakten gewond. De man van 86 en zijn 84-jarige echtgenote overleden later aan hun verwondingen. Oud-minister Camille Eurlings is de nieuwe voorzitter van Olympisch Vuur 2028. Dat is de organisatie die probeert de Olympische Spelen van 2028 naar Nederland te halen. Besturen en instellingen, zoals ministeries, gemeenten en sportorganisaties, werken erin samen. Eurlings, tegenwoordig directeur van de KLM, volgt als voorzitter van Olympisch Vuur 2028 André Bolhuis op, de voorzitter van NOC-NSF. Van het weer bewolkt en tijdens buien mogelijk zware windstoten. Vannacht plaatselijk een bui, een minima rond 12 graden. Morgen wat minder wind, maar wel nog wisselvallig. Middagtemperatuur dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 We gaan snel terug naar Helsinki, de tweede helft van Finland, Nederland, Jack van Gelder en Bas Tegelen. Vinden beginnen goed aan de tweede helft. Het eerste schot op doel van Forcel in de handen van Stekelenburg. Het is 0-1 nog altijd na nu 46,5 minuut. Maar Oranje begint met dezelfde elf namen overigens. Vooral stordig en ongeconcentreerd aan de tweede helft. En zo krijgen de Vinden niet alleen deze schietkans, maar hebben ze toch al daaromheen in ieder geval vrij veel balbezit gehad in het tweede bedrijf. Oranje moet kortom, zo lijkt het in de tweede helft, nog even wakker worden. Snijder aan de bal. Met een paasje naar de linkerkant naar Pieters. Pieters van Bommel, 15 meter voor de middellijn. Hij neemt de bal even tussen de benen door en neemt hem dan aan richting Heitinga. Terwijl Kuit op randje buiten het spel staat en Huntelaar de loopbeweging maakt. Gaat de bal naar Pieters. Pieters, de van de middellijn. Even terug naar Matthijssen. Matthijs naar Van Persie, die zich ver terug heeft laten zakken nu. Het hoogte van de middencirkel, de bal speelt naar Van Bommel. Van Bommel naar Van Persie. Van Persie met een hele slechte bal op drie meter langs Huntelaar. Dan moet Van Bommel ertussen komen, doet dat goed. En dan is Strootman aan de bal. Strootman naar Van Persie en Van Persie naar de linkerkant naar Pieters. Pieters, terwijl van Persie nu doorloopt. Huntelaar uitwaait naar de linkerkant. En Pieters dan vervolgens eigenlijk het midden heen loopt. En dan toch maar zich bedenkt en de bal naar Huntelaar geeft. Huntelaar weer terug naar Pieters. In het midden van het veld nu Snijder. Draait weg. Achtervolgd wordt hij uiteraard door Jeremenko. Menko in dit geval. Kan de bal breed geven aan Van Bommel. Terug naar Snijder terug van de middenlijn. De komt er dus een diepe bal van Snijder. Van Persie, Wat wil je? Aannemen op de borst. Dat is aardig geschoten met rest, Knappe bal. En op de vuisten van de keeper. Die de bal dan wegstond. En de mazzel heeft dat er geen Nederlander op de rand van het staffelgebied staat. Even later leidt Zweden toch nog balverliezen. en dan komt Snijder maar gaat de vlag omhoog voor Buitenspel. Terwijl hij de steekpaas nu een keer niet geeft maar ontvangt ongeveer de hoogte van de penaltystip. Maar Buitenspel bovendien uh, schept hij hem eigenlijk over het doel van Radetski. Twee behoorlijke momenten van het Nederlands elftal met als hoogtepunt dan uh, eigenlijk in deze minuut de knal van Van Persen. Mooi Sander, eigen helft, een beetje aan de linkerkant. Maar, uh... De nummer 7, Eremenko Erdemenko naar Toivio. Die kan rustig opbouwen omdat Kuit zich terug laat vallen. Om Passane eventueel aan de rechterkant af te stoppen. De bal wordt nu te hard naar binnen gestoken. Waardoor er niet op te lopen valt door Hemeliane. En dan is het bal bezit voor Strootman. Die als enige op het scorebord staat naast tijd en stand. Want hij was de doelpunt te maken in de 29e minuut. Nu ook in balbezit. Goeie bal richting Kuit. Nu moet uh, Huntelaar naar de punt van uh, de aanval gaan. Anders kan Kuit hem maar niemand kwijt. Dat blijkt ook. Want hij probeert een uh, strootman uh, die als enige mee naar voren was gelopen aan te spelen. Lukt niet. Het herstel is van Kuit zelf. Die krijgt de bal ook weer terug van Pieters. En die denkt zoek het even lekker uit. Dus uh, Pieters uh, naar uh, Snijder. Snijder. Uh, slechte bal. Uh, krijgt de vrije trap mee. Snijder die uh, bij het opkomen van uh, het veld. Uh, bij het betreden van de... Het veld bij het begin van de tweede helft even naar de scheidsrechter toeliep. En zei van let u een beetje op. Nou, dat heeft klaarblijkelijk geholpen. Want hij krijgt de vrije trap die Sneijder nu gaat nemen. En dan zijn we in de eerste helft al een keer lachig. Als die bal op het bijveld ligt achter het stadion. Schiet hij ook ineens op doel. Als hij het nu doet. Dan moet je toch echt gaan afvragen of dat wel verstandig is. Want deze bal ligt echt op 40 meter van de goal. Nee, het wordt een voorzet dit keer. Die bal is veel te laag. En wordt weggewerkt door de finnen. Opgevangen dan weer door Van der Wiel. Van Bommel loopt van de wiel nu eigenlijk een beetje in de weg. Van de wiel loopt eromheen. Als een soort slaalommer. Kan de bal vervolgens voorgeven. Maar die wordt dan door de Finnen weer weggewerkt. Opgevangen weer door Pieters. En aan de linkerkant door Sneijder. Die daar dus nog stond na het nemen van die vrije schop. Handig balletje meegegeven aan Strootman. Aan de linkerkant is er veel beweging nu. Dan gaat de bal naar Van Persie. Die krijgt hem niet onder controle. Sneijder krijgt hem met een gelukje wel. Oh, Meegeeft terug af Van Persie. En dat is inderdaad net een tikje te hard. Een streepje te veel. En Van Persie kan de bal niet binnenhouden. Doeltrap voor Finland. Doeltrap voor Radetski na precies 50 minuten in Helsinki... waar Oranje via de goal van Strootman uit de eerste helft met 1-0 leidt. Klein foutje van Snijder, want uh, dit was een uh, absolute mogelijkheid geweest. Hij gaf hem nu gewoon te hard van Persie diep op het goede moment weg. Hij gaf de bal ook op het juiste moment, maar gewoon te hard. Doeltrap voor Radetski. Radetski speelt de bal op de helft van het Nederlands elftal. Uh, Strootman maakt een kleine overtreding, wordt niet bestraft... Passanen kan dan overnemen ter hoogte van de middellijn aan de rechterkant van het veld. Forcel wilde aangespeeld worden, maar Passanen had de bal nog eerst onder controle moeten nemen. Dat deed hij dan. En via een uiteindelijk hakje van Van Bommel en een tikje van Snijder komt de laatste weer in balbezit na een combinatie met Huntelaar. Ter hoogte van de middellijn. Pieters, Pieters terwijl nu volgens mij de tafel van vier wordt opgezegd... is het balbezit voor Heitinga. Heitinga... ...naar Van Bommel. Van Bommel door richting Strootman. Ook te achterloos, wil het ook te mooi doen. En zo kunnen de Finnen gaan overnemen. De Finnen naar Passane en dan naar Eremenko. En het publiek zet zich er nu achter met een overstapje van Hettemaai En nee, er is een misverstand. Poekie probeert Fossela aan te spelen. Poekie deed dat niet goed. En dus kan Nederland overnemen. En dat doet men via Van der Wiel en Matthijs. Matthijsen. Met een balletje breed naar Heitinga. En zo mag Oranje weer rustig gaan komen. Ik blijf erbij dat ook in de delen van de eerste helft. Maar ook nu in de tweede helft. Het Nederlands al niet alleen in wat te laag tempo speelt. Maar dat er ook wat weinig beweging is voorin. Op dit dat de bal even wat sneller gaat rollen. En ook mensen zich in beweging zetten in. Ontstaat er ook onmiddellijk gevaar. Dan is het natuurlijk ook makkelijker om ergens iemand te vinden. Nu staat er wel heel veel ruimte aan de rechterkant. Snijder heeft dat uiteraard gezien. En paast. Maar die rechterkant wat van de wiel. Een paar meter over de middenlijn de bal kan aannemen. Maar hij hem even terugspeelt op de eigen helft. Op Heiting ga. gaat hij terug naar Snijder. Recht op het veld. 35 meter van de goal. Verplaatst het spel naar de linkerkant van het veld. Waar Kuit staat. Die naar binnen draait. De voorzet geeft. Daar is Van Persie. Daar is niet de 2-0. Omdat Van Persie de bal van 4-5 meter recht in de handen komt van de doelman Radetski. Die op die manier vrij makkelijk een vangbal kan laten zien. Maar dit had absoluut als je spits bent van Arsenal de 2-0 moeten zijn. Ja, nou ja, omdat hij eigenlijk de fout maakt. Misschien komt hij niet helemaal goed uit. Maar hij kopt hem op de hoogte waarop hij zelf ook zijn hoofd heeft zitten. Je moet dus altijd proberen die bal naar de grond te koppen. Hij kwam dus niet genoeg boven de bal. En dan krijg je dit soort ja, slechte, slechte kopballen. Balbezit in ieder geval nu voor de Finnen. Terwijl Nederland dus weer een paar kleine kansjes heeft gehad... in de zeven minuten die de tweede helft nu oud is. Stand nog steeds nog maar 1-0 in het voordeel van Oranje. Dus het is nog steeds een wedstrijd met een spanningsfactor. Balbezit nu voor... De Finnen, Hemeliane, geeft die bal voor. Vossel voor en dan is het uiteindelijk Heitinga met een hele goede sliding. Die de bal weg kan halen voordat Vossel voor gevaarlijk kan worden. We krijgen de eerste corner van de Finnen in de tweede helft. De tweede in totaal. Wat dat betreft houden de ploegen elkaar in evenwicht. Ons elftal mag het zichzelf in die zin aanrekenen dat het van nu en dan toch door wat te laconiek spel... Zichzelf in de problemen draait met momenten als deze tot gevolg. Want de Finnen zijn met standaard situaties niet het slechtste land van de wereld. Daar wordt gekopt bijna door Passane. De bal onderweg door een oranje hemd aangeraakt. En opnieuw Hoekschop. Daar staat natuurlijk niet alleen Passane. Daar staat ook mooi Zander. Dat zijn uh, toch geduchte koppers die hebben dat ook in de Eredivisie laten zien. Ook uh, Forcel staat daar natuurlijk bij. Poekie lijkt me wat te klein. Maar staat wel de doelman te hinderen. Die doelman kan nu wel stoppen Stekelenburg op de tweede hoekselt die dan geneutraliseerd is. En Kuit wordt aan het werk gezet aan de rechterkant. Kuit, maar die heeft het een beetje moeilijk. Die raakt de bal bijna kwijt. Uh, eigenlijk helemaal, maar van de wiel kan de bal rustig terugspelen naar Stekelenburg. Stekelenburg dan met een verre trap. Uh, daar kan Van Persie niet bij komen. Inge Klem tussen twee man. Uiteindelijk de Vinnen werken ook niet goed weg. Maar Thijssen met de moeilijke bal komt terecht bij Snijder. Sneijder Sneijde de bal meteen onder controle. Krijgt een duw. gaat verder met Strootman. Strootman-Huntelaar. Pieters die over de middenlijn stormt. De bal geeft naar Huntelaar. Huntelaar aan de linkerkant van het veld. Is normaal gesproken niet zijn beste positie. Dat laat hij ook zien. Want hij geeft de bal vrij simpel aan een verdediger die de bal over de zijlijn tikt. En de inworp kan genomen gaan worden door Strootman. Hoewel Pieter zich ook om melden, maar Huntelaar zegt ja, dat kan ik ook nog wel. Dus uh, gooit de bal naar Strootman. Strootman naar Snijder. Binnenkomen van, uh, van Persie is goed, maar uiteindelijk gaat die bal achter Kuit en van Persie langs. Waardoor de vinnen er weer uitkomen. En zoals gezegd, volstrekt onnodig. Het is nog maar 1-0. En de Finnen die, uh, hebben nog wat vertrouwen. Alhoewel deze bal wel uh, heel knap is. Die wordt uh, zomaar uh, over de zijlijn geschoten met een misverstand. Passane die, uh, kan er niet bij komen. Ring is al weg. En het balbezit is voor Strootman. Strootman Snijder. Snijder Strootman. Dat is de combinatie die even daarna plaats heeft op het middenveld. En dan gaat de bal terug naar Matthijsen. Mag hij het verder gaan uitzoeken daar achterin. Laat het over aan Heitinga. Heitinga Van de Wiel. Dat zijn de bekende patronen. Van de Wiel krijgt Poekie op bezoek. En geeft de bal terug aan Heitinga. Heitinga weer terug naar Matthijssen. Voorin staat weer iedereen stil. Snijder maakt even een beweging om te gaan lopen. Maar op dat moment paast net Matthijssen de bal naar Pieters naar de linkerkant. En dus houdt Snijder weer in. Hunterlaar laat zich zakken. Even kaatsen. Terug naar Matthijssen. Weer terug naar Heiting. Ga voorin. Staat iedereen stil. Van Bommel verslikt zich in de bal. Die op een sukkeldrafje op hem afkomt. Bijna levert dat balverlies op. Maar het loopt goed af. Pieters naar de bal aan de linkerkant van het veld. Nu beweging bij Huntelaar die het gat in loopt. Dat wordt niet gezien. Dan komt hij naar de bal terug. Jongens kan hij hem niet controleren als Van Persie. ...probeert om om de bal toe te schuiven. Het zijn uh, slordigheden, het is ongeconcentreerd, ongeïnspireerd. En het is, uh, ik denk eerlijk gezegd, de minste fase van Nederland in deze wedstrijd tot nu toe. Tien minuten na rust, het is nog altijd 1-0 voor Oranje. Ja, het is, uh, het is vaak vervelend om te zien uh, als uh, een ploeg heel goed kan voetballen. En dat weten we inmiddels van het Nederlands Elftal. Dat uh, nonchalance dan dusdanig overheerst, dat het gewoon vervelend begint te worden. En irritant. En uh, dat is uh, iets wat uh, dit Nederlands Elftal eigenlijk afgezworen leek te hebben. Maar nu heel langzaam sluipt het er weer in. En het is nog steeds... Maar ik herhaal het. 1-0 in het voordeel van Oranje. Terwijl Pieters een overtreding maakt niet bestraft. Hij die gaat de bal speelt naar een tegenstander, Hette en, en de finnen eruit kunnen komen. En aan de linkerkant van het veld Archivouro aanspelen. Dat is de linkervleugelverdediger. Die zo de Nederlandse helft op dribbelt. En de rand van het 16-meter gebied bevindt. Daar althans vindt. En daar was Poekie. Maar Poekie gaat erbij liggen. En de scheidsrechter zegt. Nou kom op, opstaan. Anders moet ik je echt Poekie noemen. En is het balbezitter dan aan de linkerkant van het veld voor Archivouro. Terwijl Poekie weer op de benen staat. Nog even een uh, diepe of een uh, hoge knieheffing maakt. Maar nu toch uh, weer aangespeeld lijkt te kunnen worden. Alhoewel de bal teruggaat naar Moisander. Moisander die staat nu op de helft van het Nederlands elftal. Schept de bal het strafselgebied in. Daar komt Stekelenburg en die heeft de situatie uitstekend ingeschat. Wat kan voordat Hemelaïne bij de bal kan komen. Rustig vangen van Bommel dan aangespeeld. Die staat uh, met de aanvoerdersband natuurlijk weer om zijn arm. Centraal op uh, het middenveld op de eigen helft. Verlegt het spel naar de rechterzijde. Kuit en Van de Wiel combineren. Dan komt Huntelaar in het spel. Die staat met zijn rug. 35 meter van het doel. Loopt nu van het doel weg. Geeft de bal aan Sneijder. Sneijder stroomman in de breedte. En dus nu verder zoeken aan de linkerkant. Waar ook Pieters weer komt. Is er al ruimte voor een voorzet halverwege de Finse helft? Pieters vindt van niet. Dan schuift de bal terug naar Sneijder. Sneijder weer terug naar Ga Alle veldspelers van Oranje. En ook die van Finland nu trouwens op de helft van de Vinden. Van de Wiel met een actie is één man kwijt. Geeft de bal aan de buitenkant naar Kuit. Het publiek vindt het niet leuk dat Oranje de bal zo rond speelt, zo te horen. Maar ze doen het wel. Nu Kuip met een voorzet. Die wordt onschadelijk gemaakt door de Finnen. Die wat veel tijd nemen bij het uitverdedigen. Dat loopt dan bijna verkeerd af. Maar uiteindelijk ligt de bal toch aan de voeten van Forcel. Zei het nog. Op de eigen Finse helft. Ja, hij kon er niet bij komen. De bal van Hethemaai is goed. Er is geen buitenspel. Daar gaat hij voor de 1-1. En daar gaat hij uiteindelijk niet in. Want het is Pieters die de bal weg weet te halen. Voordat de het uiteindelijk zou hebben gescoord. Maar Nederland roept het onheil over zichzelf af. Want het scheelt heel weinig of het was al 1-1 geweest. De uh, bal nu bij Passanen. Passanen uh, en dan de combinatie binnendoor. door met Iremenko. Uh, Eremenko uh, gaat die bal voorgeven. Komt hij hard voor en hij, hij werkt weg. En de volgende corner voor de Finnen. Nederland. Ja, het spijt me heel erg dat ik het moet zeggen. Het elftal moet zich op dit moment gewoon even schamen. Ja, dit is uh, een slechte fase. Dat is duidelijk. Het Nederlands elftal is uh, niet in doen. In deze minuten van de wedstrijd en moet dus opnieuw een hoekschop incasseren. De derde al van de Finnen na de rust. Komt de bal voor het doel Het Lijkt me wat aan de verre kant. Forcel wil naar de bal toe, maar duikt er onderdoor. Dan moet Van Persie eigenlijk zo snel mogelijk zijn tegenstander onder druk zetten... om een verdere aanval te voorkomen. Dat lukt eigenlijk maar half. De Finnen houden wel balbezit, maar uiteindelijk via Ring en via Archivuo helemaal terug op de eigen helft. Maar de Finnen ruiken natuurlijk kansen. Als je toch mogelijkheden krijgt zoals die van Hemelainen van zo even spelers die echt te elfde uren de bal daar nog van de lijn kan halen. Uit dat uh, door Maarten Stekenburg inmiddels verlaten het doel. Het gebeurt allemaal na een klein uur. En als de marge maar één is, dan weet je dat de tegenstander technisch en tactisch beter zal zijn dan jij. Maar dat het dus met zo'n moment altijd nog goed kan komen vinden. Voor de duidelijkheid spelen eigenlijk nergens meer voor. We hebben nog slechts een theoretische kans, denk ik. Maar zelfs dat vraag ik me nu ineens af. Gaan we nog wel even rekenen om zich voor het EK te plaatsen? Ik weet in ieder geval dat dat uh, praktisch onmogelijk zal zijn. We hebben balbezit via Moisander, Kunnen dus, dat wil ik er maar mee zeggen, vrij uit rustig voetballen. Hetemai van de bal gezet. Overtreding gemaakt. Gaat de scheidsrechter doen. Gaat Hetemai geel geven. En dus rood, want die heeft nou, al dat geel. Dat is belachelijk. Maar wat doet hij eigenlijk? Ja, Hij maakt een, een zwalbe, zegt de scheidsrechter. Wat een schande. Of geeft hij een tikje nog even mee? Ja, aanslopen. schande. Ja, dit lijkt wel schande, wat ouder. Schande, schande, schande. Maar heeft zich bl blijkbaar aangetrokken van de kritiek die het Nederlands zelf al heeft geuit. Bij het verlaten van het veld, bij het opkomen van het veld. En eh, ik heb de man veroordeeld vanwege het feit dat hij eh, niet voor Nederland vloot en ligt voor. De Finnen, maar dit is volstrekt belachelijk. Het is een zwalbe inderdaad. Ja, nou, dat is volstrekt belachelijk. Echt weg met deze meneer Greven, die dus de beste scheidsrechter was in Duitsland. Het afgelopen seizoen, maar nu eigenlijk een doek gooit over de wedstrijd. Daar waar de Finnen terug leken te komen en het toch een aardige wedstrijd kon worden. Zal Nederland het nu toch met 11 tegen 10 af moeten maken. Wat een belachelijke beslissing van deze scheidsrechter. Balbezit, Strootman, Strootman, snijder Sneijder, Sneijder wipt de bal naar Huntelaar, Huntelaar het 16. En die geeft dan een zetje aan de tegenstander. Maar die tegenstander, uh, ring, speelt de bal over de zijlijn. In, het, in zijn vrije tijd werkt hij bij Nokia. In ieder geval is de corner aan de linkerkant te nemen door snijden. Is een naam grapjes, dus zijn we begonnen? Ja, ja, ja, we zijn er klaar voor. Hij ook een baardje, vroeg. <laughs> uh, voor het Nederlands Elftal nu. Vanaf uh, de linkerkant. snijden. Gaat proberen om dan wel Van Persie of Matthijs te bereiken. Die staan eigenlijk met een hand omhoog. Maar kiest voor de korte optie. Pieters terug naar Snijder. Publiek hoorbaar boos en gefrustreerd. naar die rode kaart van Hete Zo even. Oranje valt aan. Nu een goal het is gedaan natuurlijk. Snijder naar een hakje van Strootman. Wil schiet uit een moeilijke hoek. Schiet tegen Passaan op de bal. De, uh, valt eruit en komt dan uh, over de zijlijn. Ingooi voor het Nederlands elftal. Gebeurt allemaal na een uur. De Finnen dus met 10 man. Rode kaart voor Hete Mai, Oranje op voorsprong. 1-0 door de goal van Strootman en de eerste wissel van de wedstrijd. De Finnen grijpen in. Poekie gaat naar de kant. Het talent. Finse talent. Hoop in bange dagen. Naar Schalke gegaan, maar geen indruk kunnen maken in deze wedstrijd vandaag. Mika Vajrinen zijn vervangen. Onbegrijpelijk trouwens dat hij zonder club zit. Ja, zeker vreemd. De uh, bal bezit overigens nu voor Snijder die ook een uh, hakje geeft. Bal uh, rand 16 meter gebied. Kuit, komt de goal. Nee, uiteindelijk net niet voor Huntelaar. Zit in het hoofd tussen van Moisander. De volgende corner voor Oranje is een feit. En uh, nu uh, zal Oranje neem ik aan korte met gaan maken met de Vinnen. Eigenlijk jammer, eh, tussen aanhalingstekens, eh, dat eh, de vinnen dus nu met de 10 man staan. Maar ik had het nog wel even willen zien wanneer Nederland en hoe Nederland echt wakker zou worden. Na de slechte fase van eh, zeg maar de 50ste tot de 60ste minuut. Waarin Nongelance dusdanig de boventoon ging voeren dat het vervelend werd om naar te kijken. Snijden met de corner, terwijl daar staat te kijken eh, Maduro, Luc de Jong en Elgiro Edia die zich warm lopen. corner komt, is goed en wordt ingekopt en uiteindelijk eh, weggewerkt. Dan door Matthijssen doorgekopt richting uh, Snijder Die knalt de bal dan hard voor. En via een voet van de verdediger. Over de achterlijn. Wederom een corner voor Oranje. Oranje zet de tegenstander het tiental van Finland. Wel meteen met de rug tegen de muur. Drie hoekschoppen in korte tijd. Waarmee het totaal van Oranje op vijf komt. Snijder de man is die ze telkens neemt. Van links, van rechts. En dan is ook nu van rechts met zijn rechterbeen. Uitdraaiende bal. Hé, hey, ja, daar hoeft er maar één tegen aan te lopen. Maar Heitingaat doet dat niet. En Van Persie even verderop ook niet. Dat was een kans voor Oranje, maar niet. Op waarde geschat door de heren die daar in de buurt van de bal kwamen. Dat ding dus spotsling op euh, nou ja, schootsafstand aan zich voorbij zagen rollen. Aan de andere kant gaat die bal dan zonder door iemand te zijn geraakt over de zijlijn. Passane mag daar een ingooi gaan nemen. Kijk nog maar eens moeilijk, want dat kon hij eigenlijk altijd al goed en nu nog steeds. Petri Passane geeft dan de bal een zwiepertje En dat doet hij op het hoofd van niet Forcel wel van Van de Wiel. Passane die tegenwoordig trouwens euh, in Oostenrijk speelt bij Red Bull Salzburg. Jaren natuurlijk bij de Bremen, maar nu in Oostenrijk. Met de Nederlandse coach, he, Ricardo Mornis, ja. die daar zit. Balbe zit nu voor Heitinga. Heitinga opent goed naar de linkerkant. Uh, alhoewel, nee, opent niet goed naar de linkerkant. Kuit kan daar helemaal niet bij komen. Van Marwijk weer boos. En ik kan me goed voorstellen dat Van Marwijk zo nu dan boos is. Omdat je eigenlijk wil dat er een show wordt opgevoerd. Waarin men geconcentreerd voetbalt. En wat je terecht zegt. Waarin duidelijk afstand wordt genomen van een tegenstander. Dan kan je galleryplay laten zien. Dan kan je laten zien hoe goed je bent. Dan kan je ook een aantal wissels de gelegenheid geven om belangrijke minuten op te doen. Maar voorlopig is het nog maar steeds 1-0. 11 van Nederland tegen 10 van Finland. Met wel, balbezit nu van Van Bommel. 10 meter over de middellijn. Speelt de bal even terug naar Martijn. Matthijssen naar Snyder Snijder, Snijder uh, kijkt en uh, loert altijd. Kijkt altijd waar de mogelijkheden zijn. Die zijn in dit geval naast hem. Van Bommel, van Bommel richting Van de Wiel. Van de wiel. Naar Kuit, Die een beetje achter zich gespeeld kijkt Aan de rechterkant van het veld. Halverwege de helft van Finland. Gaat de bal over de middenhuis. Uiteindelijk via Matthijssen. helemaal naar de linkerkant. Nee, niet. Nee, want uh, Hunter zit er even tussen en kaatst de bal terug naar Matthijssen. Als hij naar achteren kijkt dan ziet hij aan de linkerkant wel Pieter staan. Maar dat wil hij niet. En dus de andere kant maar weer. Via Van der Wiel, daar ligt ook wel een paar melletjes ruimte. Kuit houdt het veld breed helemaal aan de zijlijn. Van Bommel beweegt, krijgt de bal mee van Kuit. Nadert het strafselgebied, wil zijn tegenstander voorbij. Dat lukt niet. Het uitverdedigen van de Finnen is moeilijk. Omdat er ongeblikkelijk druk wordt gezet door Van Persie. Maar Van Persie wordt nu wel door twee Finnen voorbijgelopen. Maar de paas van de vinnen dan weer slecht. Opgevangen door Strootman, die goed stond opgesteld. Van Persie wil door drie man heen. Dat lukt niet, gaat liggen. Jack zucht nog maar een keer en zegt, ja, zo moet je het dan dus eigenlijk niet doen. Want het oogt ook weer wat te makkelijk. Ja, Van Persie voorspeelt toch wel heel vaak de ja. bal. En, en wil toch vaak de actie maken op het moment dat het nou net niet kan. De bal bezit nu aan de rechterkant van het veld bij de Finnen, bij Vajerine. Vajerine, Eremenko, Passane. Dat is de combinatie. Terwijl Passane Eremenko wil bereiken. En dat lukt ook, want hij loopt gewoon tussen verdedigers door. Geeft een slechte voorzet. En die bal die komt eigenlijk weer aan de andere kant uit het 16-meter gebied rollen. Waardoor Stekenenburg de bal kan meegeven aan Van der Wiel. Van der Wiel naar Heidi Maar gooi dat tempo nou even omhoog. Vijf of tien minuten extra tempo erin brengen. En je bent van de tegenstander af. Waarbij we direct wissels krijgen bij Nederland. Elia gaat erin komen. En ik denk ook Luc de Jong. Terwijl Maduro nog blijft staan te kijken naar het balbezit van Snijder. Snijder die wordt achtervolgd door Hemelainen. Onze favoriete naam van de avond. Wordt door Hemelainen nu keurig van de bal gezet. Zonder dat er een overtreding is gemaakt. Ik zit ineens afgevaar. Voor mij heeft die Hemelainen een paar jaar geleden nog op het tijdje bij NEC gestaan. Dat dacht ik mij te herinneren. Strootman aan de bal. En een prachtige paas op Huntelaar. Strootman Huntelaar. Goal. Nee. De rebound van Persie over. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? De paas van Strootman is puntgaaf. Het afronden van de Hunterlaar niet, want dan zit zo'n bal er bij hem toch normaal gesproken in. De doelman staat daar niet voor niks, dat begrijp ik ook wel. Die redt en dat doet hij goed. En dan komt de bal voor de rebound, voor de voeten van Van Persie, die uitstekend is meegelopen. En dan is het eigenlijk een open doel. Natuurlijk staat er nog een verdediger in de buurt die zich nog voor de bal wil storten. Dat doet die verdediger ook wel, Arkie Fuo. Maar hij moet er dan eigenlijk toch gewoon in. En dat gebeurt niet. Waardoor Matthijs een duwtje in de rug geeft van de tegenstander om balbezit te krijgen. Ook dat wordt niet bestraft. Die Greven heeft gewoon inmiddels besloten om helemaal niets meer tegen Nederland te fluiten. En op die manier te hopen dat hij binnenkort nog een keer een vriendschappelijk interland van Oranje mag fluiten. Want... Ryan, Nederlands elftal hè? Ja, dat zou kunnen. Ja. Dat is, wat dat betreft is totaal omgeslagen deze man. Met de balbezit nu voor Van Persie, ter hoogte van de middenlijn. Kijken of hij de bal nu goed afspeelt. Speelt hem naar Huntelaar. Huntelaar. Richting van Bommel, van Bommel. Terwijl Kuit diep gaat. En Sneijder ruimte maakt voor Pieters aan de linkerkant van het veld. Pieters moet er nu een goede voorzet komen. Komt een goede voorzet. Kuit kan er niet bij komen. Wegwerken van de Finnen zorgt ervoor dat Vajenine vanuit de rug van Sneijder het balbezit even kan geven naar Passan. En die opgejaagd wordt door Kuit. Maar de bal dan rustig richting Radetski terug kan spelen zijn doelman. En zo krijgen we denk ik twee wissels. Bij Nederland Edia en Luc de Jong gaan binnen de lijnen komen. En het uitverdedigen van Sander is onzorgvuldig. De Finse Persdienst laat ons weten per sms dat er vanavond 21.580 toeschouwers zitten in het Olympisch Stadion van Helsinki. Er gaat gewisseld worden aan de kant van Oranje. inderdaad, Elia en De Jong. In het elftal gaan komen spelers van Juventus. En denk van Twente van Persie naar de kant. Dat is de eerste die zich daar mag melden. Spit van Aarstel die dus niet scoorde vandaag. En eerlijk is eerlijk, er eigenlijk 1, 2 had kunnen maken. In ieder geval 1 had moeten maken, maar dat dus niet deed. De bedankjes van Elia en hij naar de kant. En de tweede die naar de kant gaat is inderdaad Klaas-Jan Huntelaar. Die ook niet echt in het hoofdstuk is voorgekomen vandaag. Behalve dus met die enorme kans die, die zo even niet achterdoorman Radetski kreeg. Olympisch stadion dus in Helsinki. Er staat hier naast het stadion een prachtige toren. Dat is een toren, dat is wel grappig. Die uh, toen het stadion gebouwd werd 72 meter en 71 centimeter hoog is. En waarom is dat zo? Omdat die uh, toren ooit... Gebouwd is in, uh, om een, een, een speerwerper, een Finse speerwerper te herdenken die vier jaar daarvoor, in 1932, goud veroverde met het speerwerper en precies die afstand had gegooid. 72 meter en 71 centimeter en dus is de toren van dit Olympisch stadion toen gebouwd, eind jaren 30 precies zo hoog. Leuk om te weten. Balbezit voor het Nederlands Elftal na de twee wissels. Het <laughs> balbezit is voor Kuit. Nee, wist het niet. Leuk. Inderdaad, een leuk verhaal. Maar het wist die nu een balbezit. Uh, die opent aan de linkerkant van het veld richting Pieters. Pieters heeft ruimte en Eljero uh, El Elia voor zijn eerste balbezit. Elia met uh, een uh, balletje even terug richting Van Bommel. Van Bommel naar de rechterkant, naar Van der Wiel. Van der Wiel verder naar Kuit. Terwijl de vinnen nu allemaal rond de 16 meter zo beetje zijn opgesteld. Een soort handbalverdediging. Maar in dit tempo gaat Nederland het niet heel snel open spelen. Maar met een mannetje meer ga je uiteindelijk als je de bal goed rond speelt ruimte vinden. Die vindt Pieters bijna bij snijder. Maar daar zit dan Passane tussen die heel behoorlijk speelt. Toivio wordt dan een beetje teruggedrongen. Waardoor Radetski de bal heel hoog moet schieten. Ongeveer 72 meter en 71 centimeter is Pieters daar degene die tegen de tegenstander aanbotst. En uiteindelijk is het balbezit voor Van der Wiel. Die even kijkt of er niemand geblesseerd achterblijft En de botsing tussen twee hoofden. Uiteindelijk valt het allemaal mee. Strootman speelt de bal naar Matthijsen. En ik kijk zo nu dan naar de klok. En dat heb ik tegen San Marino niet gehad, maar nu wel. Want de tijd stroopt voorbij ja, nou, Ik heb het tegen San Marino wel gehad, maar om een andere reden. Omdat je dacht, uh, hoe lang, aan, ja, ja, hoe die lang die hebben we nog om de ja, tiende te ja. maken. Maar het, is, het, is, het gaat inderdaad niet heel erg prima nu. 70 minuten zijn we onderweg. Slechte cross-paas van Oranje die door Van de Wiel aan de rechterkant niet kan worden binnengehouden. Zo krijgen de Finnen. De zit weer terug. Fuo gooit. Tenminste, dat zou hij moeten doen, maar hij twijfelt wel heel hevig. Dan gooit hij de bal op het hoofd van uh, Ring. Die probeert door te koppen, maar heeft geen idee waar de zijlijn gebleven is. Kopt de bal er weer overheen. Slordig van deze jonge middenvelder. De we zitten weer terug bij Nederland. Ik zou bijna zeggen in vertrouwde handen, want zo voelt het dan de laatste jaren ook. Het gekke is ook dat omdat het zo makkelijk en goed gaat met het elftal... dat we niet meer genoegen nemen met een uitwedstrijd op papier tegen Finland. Soms nog wel eens moeilijk vroeger als we die gewoon winnen. Maar dat het ook weer tegenpaard moet gaan met liefst veel goals Achterbal. en met prachtig voetbal. Want anders zijn we niet meer blij. Dat zegt wel wat over de wijze waarop het Nederlands elftal door de jaren heen natuurlijk zijn gaan volgen. 20 minuten nog te gaan. Elia met een actietje, maar uiteindelijk niet geslaagd. Achterbal en doeltrap. Van Marwijk kan niet tevreden zijn uh, over de vertoning van het Nederlands elftal. En het doet mij uh, in, uh, in bepaalde fases denken aan de wanprestatie die het leverde tegen Hongarije. Toen er ook uh, in, in een fase heel slordig gespeeld werd. Alleen werd er toen weer even gas gegeven en toen werd de tegenstander gewoon weer gedeclasseerd. En dat straalt het team eigenlijk iets te veel uit. Alleen uh, zie ik voorlopig uh, nog niet wanneer er nou echt afstand wordt genomen van de Vinden. Misschien nu van Bommel speelt de bal naar Snijder. Die kan hem spelen, moet hem ook spelen naar uh, Luc de Jong aan de linkerkant van het veld. Terwijl Elia daar eigenlijk zou moeten staan. Die krijgt nu pas de bal. Elia met uh, Snijder. Snijder opent weer goed naar de rechterkant van het veld. Van de Wiel heeft alle ruimte terwijl Braafheid zich uh, direct gaat uh, warmlopen. Is uh, Luc de Jong in balbezit. Raakt uh, de wel vrij simpel kwijt. De overname van de Finnen. Maar dan weer voor Strootman. Van Bommel naar Snijder Er ontstaan nu wat meer ruimtes. En Nederland speelt de bal nu ook wat sneller. Van het uh, ene naar de andere speler. Slechte bal van Elia eigenlijk. Kuit kan er dan nog wel een beetje bij komen. Van Bommel speelt hem naar, naar uh, Van de Wiel. Maar de wiel moet hem eerst onder controle krijgen en uiteindelijk teruggeven aan Van Bommel. En dan moet die bal toch een keer in het 16 meter gebied gaan komen. Strootman kan de bal van Van Bommel ontvangen, wil hem breed geven aan snijden. Dat lukt niet. Dat is eigenlijk allemaal net te lastig. Er staan te veel vinden bij vinden. willen counteren. Kan dat nou? Nee, want Matthijs is erin bij. Een beetje korte tussenbal naar Stekelburg, maar het loopt goed af. Omdat Hemelen wel doorloopt, maar uiteindelijk niet meer de bal komt. Die ligt er weer aan de voeten van Stijder in de middencirkel. Komt er weer wat beweging, komen mogelijkheden. Een mooi wippetje van Stijder naar de rechterkant van het veld. Van Marwijk met de handen in de zakken langs de zijlijn. Van de Wiel kan aannemen. Kuit bedienen. Kuit terug naar Van de Wiel. Goede combinatie. Voorzet. De Jong staat voor de goal. Maar daar komt de bal niet omdat mooi Sander hem daar wegtrapt. En Nederland zelf dan verder moet met een ingooi. Halverwege de Finse held. Voor de duidelijkheid, Oranje via de goal van Stroopman wel nog altijd op 1-0. We vinden ook al een poos met een man minder. Maar de tweede van Nederland wilde niet in. De zit voor de Finnen die met man nog steeds maar moedig proberen die 1-0 weg te poetsen. En dan misschien ook in gaan slagen. Want de ploeg komt via de rechterkant met Passane denk ik nu in het 16 meter gebied. Maar Elia verdedigt goed mee en uiteindelijk speelt hij de bal over de zijlijn. Daar waar hij bijna een corner moest weggeven. Maar het is uh, ja, heel vreemd. De nummer 1 van de wereld uh, bij Finland tegen man De 29 minuten op 1-0 voorsprong. En de lamlendigheid spat er zo langzamerhand nu vanaf. Passane gaat gooien, we weten dus dat hij dat een uh, end kan. Deze keer uh, komt die bal in het strafhoopgebied. Forcel kopt. Mwah! Wat duurt dat lang voordat van der wiel de bal die hij daar voor zijn voeten krijgt wegtrapt? Nog bijna komt er een uh, fin in de buurt. Want die kwam dat toch echt aanstormen. Dat leek me Veirine. Het was inderdaad Veirine. Oudspeler dus van PSV, Oudspeler van Herenveen. En ik zei het is ongelooflijk dat hij geen club deed. Ik vind dat echt raar, want het is echt een goede speler. Die dus eigenlijk bij Herenveen wegging en dacht nou er komt wel wat, maar er komt dus niks. En nu ik geloof hier in Helsinki zelfs zijn conditie op pijl houdt. En dan maar hoopt dat de vroeg of laat toch nog een vereniging voor hem aanbelt. Uitverdedigen van de Finnen via Moisander en de linkerflank. Arki Fuo, verloopt moeizaam. Maar er wordt onderweg ergens een overtredentje gemaakt door Kuit. Die nog even navraag doet bij de grensrechter of dat nou echt wel zo was. De scheidsrechter vond in ieder geval van wel vrij schot voor de Finnen. Via Vajrinen en Arkivuo probeert Finland een aanval op te zetten. Maar dat doet men eerst dan via de stations die achterin staan. Via Moisander en Toivio. Terwijl Eremenko nu ook komt helpen. Eremenko speelt de bal even richting Ring. Ring naar Moisander. Gaat het hoogte van de middencirkel proberen. Weer wat ruimte te creëren voor Edemenko, Terwijl uh, op dit moment de Finnen elkaar beter vinden dan de Nederlanders. Met uh, Forcel aan de rand van de 16 meter gebied. Forcel, korte combinatie doorzien door Ghana Moet Elia die bal onder controle hebben. Kopt de bal vrij moeilijk terug richting Pieters. Die een beetje wordt opgejaagd door Vajeline. En dan uh, de bal eigenlijk vrij gelukkig krijgt bij Elia. Ook hij wordt weer opgejaagd door Passane. Maar Elia op snelheid komt daar goed langs. Creëert wat ruimte. En nu moet er misschien eindelijk eens een keer snelheid met de bal worden gemaakt. Van Bommel wil dat wel doen. Maar speelt de bal en te zacht en een beetje achter van de wiel. Dat haalt de tempo er dan ook alweer een beetje uit. Snijder dan aangespeeld. Draait weg. Geeft de bal mee aan de linkerkant van het veld. Prachtige bal naar Elia. Draait net om de verdediger heen. Elia moet een actie maken en voorzetten. Doet het eigenlijk geen van beide. Wel een combinatie met Snijder. Elia, dan zou je kunnen schieten wel de hoek moeilijk is. Dat doet hij wel op de voeten van Radetski. En dan nou kan je van die keeper van De Vinne langzaam maar zeker ook zeggen wat je wil. Maar die heeft toch drie, vier... Uitstekende reddingen gehad vandaag. Ja, maar Elia moet die bal gewoon voorgeven. Ja, dat is waar. Maar die keeper die houdt er drie, vier behoorlijke bal uit. Elia doet het niet goed, dat ben ik met je eens. want nee, het is een moeilijke hoek. En voor de keeper makkelijker in ieder geval dan dat hij voor was gegeven. Corner die nu is, is misschien gevaarlijker. En Luc de Jong weet hem dan ook van anderhalve meter naast te tikken. Er is een beetje in de lijn van de wedstrijd tot op heden. Want er zijn natuurlijk kansen, ondanks het slechte spel van het Nederlands elftal. Maar deze kans van anderhalve meter is ook weer moeilijker om hem naast te krijgen dan hem erin te tikken. voorlopig dus nog steeds die uh, minieme voorsprong van 1 tegen 0. En uh, de Finnen uh, nog steeds niet geslagen met Iremenko in balbezit. Edemenko uh, niet naar Vajerine. Die uh, wordt gedekt nu door Luc de Jong. Snijder die stoort ook een beetje. Edemenko uh, moet dan proberen. Die bal naar voren lukt niet. Toivio dan staat bij zijn eigen 16 meter. Staat ook te kijken van ja, ik heb werkelijk geen idee. Dan maar direct een lange bal neem ik aan. Want anders komt hij er nooit meer uit. Hele lange bal over de zijlijn gespeeld. Ja met de vinnen met daar hoeven we eigenlijk niet uh, al te veel uh, woorden aan vuil te maken. Dat is een heel middelmatig team zonder echte uitblinkers. Uh, en ja Nederland uh, ja, beschamend eigenlijk 1-0. Ik doe even een huiskamervraagje tussendoor. Welke Nederlandse sporter, geen voetballer... welke Nederlandse sporter liep hier ooit als grote winnaar... weg uit dit stadion in Helsinki? Daar mag u even over gaan nadenken thuis. En Jack ook, die kijkt heel moeilijk nu. De Jong en Kuit combineren. Strootman krijgt de bal. 25, 35 meter van het doel. Snijder, Strootman weer en dan Eliaan. De linkerkant gaat hij weer schieten, dat wil hij wel. Maar hij kijkt zo lang naar de bal en of er ruimte is om het schot te geven... dat Iremenko dat in de gaten heeft en die duikt er dan uiteindelijk voor... Dan komt er opnieuw een diepe bal naar Strootman. Maar die is dan net de harde komt bij Raditz. En ja, lopen met een polstok dan. Ja, Rens Blom. Maar dat is geen echte loper. Nee, ik zei geen voetballer. Nee, een sporter. Nee, maar hij, liep, hij liep, liep hier weg, zei hij. Oh, die, hij, hij ging hier weg met een grote... Juist, oh, zo Rens Blom in 2005 volgens mij. Ja. En uh, ik ben hierbij geweest in 1983. Toen Rob Druppers, tijdens de eerste wereldkampioenschap uh, atletiek heel verrassend zilver haalde op de 800 meter... Maar goed, dat terzijde, want we kijken nu maar naar het veld en niet naar de tartanbaan die uh, om dit veld heen ligt. Terwijl er uh, moeizaam wordt uitverdedigd en uiteindelijk uh, Pieters de bal uh, bij Van Bommel krijgt. En uh, zodra Sneijder aan de bal is, dan uh, weet je in ieder geval dat de bal snel wordt gespeeld. Maar Kuit uh, en Van der Wiel uh, weten dan weer Sneijder te bereiken. Sneijder kijkt naar Luc de Jong, maar speelt hem uiteindelijk naar Strootman. Strootman staat stil. Nu gaat uh, ook uh, Snyder stilstaan. Maar die weet altijd uh, snelheid aan de bal te geven. Dus dat is heel belangrijk natuurlijk. Met, uh, van de wiel. Nu is er ruimte aan de rechterkant van het veld. Kuit, nu moet er een goede voorzet komen. Nu moet er een goede voorzet komen. En het is een slechte voorzet. Met zoveel ruimte en zoveel mensen voor het doel. Is dat een hele slechte voorzet van Dirk Kuit. Met uh, nog te spelen, officieel 13 minuten. Maar Kuit, het gebaar van. Ja, ik kon niemand bereiken. Maar ja, die passing was ook erg slecht. aanen gaat eruit. Bij De Vinne en Raitala van Osasuna gaat er komen. Ik uh, was uh, content met het optreden van uh, Petri Passane. Die het uh, keurig heeft gedaan in deze wedstrijd. Ik niet alleen, zijn coach ook. Want hij krijgt uh, een schouderklopje. En we kijken naar het restant van deze wedstrijd. Nog steeds is het niet gespeeld. Want het staat nog maar 1-0 voor Oranje. Luc de jong kaatst, de bal die hij krijgt van van de wiel uit En gooit terug. Wil dan zelf onze tegenstander heen. Dan blijft de bal binnen via de grensrechter. Ja, euh, dan gaan we dus gewoon door. De Jong is boos op de man, maar die doet dat ook niet expres. Nijl Zeltel heeft inmiddels wel de bal terugveroverd En snijden. gaat schieten, snijden, gaat schieten en produceert zeker voor zijn doen. Een bijzonder slap rolletje dat in de handen komt van Radetski. Die de bal zonder enig probleem niet alleen recht op zich af ziet komen, maar ook zonder snelheid. Uitverdediger van de Finnen probeert ze nu kort. De bal gaat terug naar de keeper. Oranje zet druk met Luc de Jong voorop. De bal naar de zijkant. Dan komt er een diepe bal normaal gesproken. Want er is beweging bij Vairinen. Die wordt ook wel gezocht. Maar de bal dwarrelt over de zijlijn. Ingooi voor Oranje. Het beste bij de Finnen is er ook wel af. Even een kleine opleving geweest waarin men toch dacht van... Goh, wordt dit nog wat? Maar eerlijk gezegd heb ik van Finland die indruk ook niet meer. 12 minuten nog te gaan. Ik vind het logischer om te veronderstellen dat, hoe matig het inmiddels bij het Nederlandse Elftal ook geworden is, dat er straks toch gewoon 0-2 op de borden staat. Dat zou best kunnen, maar het is een uitermate vervelende wedstrijd eigenlijk. Als je het gewoon beschouwt na 78 minuten. Met een paar hoogtepuntjes waarin Nederland op het moment dat het gas gaf onmiddellijk kansen creëerde. Maar slechts één wist te benutten met Strootman. Na een schitterende bal van Sneijder. En een even mooie afronding van Strootman. Die nu van Bommel aan de bal zit met Heitinga. Heitinga speelt de bal op de middas van het veld. De bal van Luc de Jong is onzorgvuldig. Kan Sneijder niet bereiken. Dan is Ring weer aan de bal. De ring, maar die geeft. Slecht en hij valt dan zo dat hij bijna met zijn neus ook door de grasmat boort. Echt zo'n verschrikkelijke slechte actie. En dan is Nederland weer in balbezit. Van Marwijk staat erbij en kijkt ernaar. En die weten dat het eigenlijk niet kan misgaan. Maar die schaamt zich denk ik net zoals wij voor datgene wat het Nederlands helftal doet. Want hoe gek het ook klinkt, die 11-0 van San Marino krijgt toch weer een smetje door deze avond. Want je had gehoopt dat we weer een stap verder waren. En we vallen toch eigenlijk wel weer een beetje terug in oude patronen van te nonchalant, te langzaam, te plichtmatig. En dus met 1-0, 10 minuten voor tijd, nog steeds niet een veilige haven. Nee, terwijl ook juist iedereen eigenlijk in de voorbije dagen het gevoel had dat ja, dit de helftal verder was. Ja, dit is ook weer te makkelijk. Van Bommel wil de met een boogje bij Strootman krijgen. Lukt niet, balverlies. Um, we dachten eigenlijk dat dit elftal verder was. En dat dit niet meer des oranjes was in deze fase. Gisteren ook op de training zag het er allemaal prima uit. Na afloop op de persconferentie verklaarde van Marwijk ook... dat hij juist het gevoel had dat dat inderdaad allemaal wel komt. Ik heb op. zelden zo'n het... training gezien van het Nederlands elftal. Het is zo scherp. Ja, daarom. Ja. En dat is gek dat dat nu dan wat minder is. En uh, nou ja, wat minder, behoorlijk minder. En ja, goed, met 10 uh, tegenstanders uit Finland... komt het dus allemaal wel goed, normaal gesproken. Maar... Oranje moet er wel weer lering uit trekken. Van Marwijk zal dat ongetwijfeld tegen de heren vertellen na afloop. Maar zal ook zeggen, goh, ja, dit was kwalificatiewedstrijd 16. En van die 16 heb ik er 16 gewonnen. Want dat Nederland deze wedstrijd ook gaat winnen, dat lijkt mij toch gek genoeg ook wel weer het geval. 81ste minuut, 1-0 de voorsprong voor de, door de goal van de Strootman tegen het tot tiental gereduceerde Finse elftal. Raitala speelt hem naar Vajerine. Vajerine naar Ring, Ring op de hoogte van de middenas draait even omstoot maar neemt een hoogstandje. standje. Ja, de Menko speelt dan aan de zijkant. Even kijken wie dat is, geen idee aan. En die speelt hem dan de Stekenburg. Wie wie? Hoe heet die respect nu eigenlijk? Dat is die nummer 22, die Raitala. Oké. Okay. Maar nou, die staat volgens mij hier. Oh dan, is het, oh, dan zal het nummer 13 wel zijn. Oh, dan is die Archie naar de andere kant gegaan. Ja. Waarom zegt hij dat dan niet even? Balbezit in ieder geval uh, richting Van Bommel. Die, uh, staat, uh, iedereen staat stil ook gewoon. Het is uh, nu uh, gewoon ook geen looppas meer. Behalve Luc de Jong in het centrum. En nu Snijder aan de bal. Snijder, Snijder misschien met de goede bal. Richting Luc de Jong. Luc de Jong richting 16 meter gebied. Maar die struikelt en valt. Mooisander pakt hem makkelijk over. En Raitala heeft hem gespeeld richting ring. Ring naar Forcel en dat is allemaal op eigen helft. Daar zit Heitinga erbij. Geen overtreding. En het balbezit met Iremenko. Iremenko met een goede bal. Uitstekende opening aan de rechterkant van het veld. Vaillardine laat zich de kaart van het brood eten de strootman. Maar Arkivuo heeft dan balbezit. En we krijgen nog een slotoffensief van Finland. Daar gaat Arkivuo. Achtervolgd door Elia. Achtervolgd door Elia. Doet Elia heel erg knap. En nu zijn er veel mensen van Finland voor de bal. En moet je tempo maken met Snijder. Snijder, terwijl Kuid meekomt en ook Luc de Jong. Daar is Snijder zelf uh, op volle snelheid. Nu twee man kwijt. Ten val gebracht of niet. Uitgegleden. Kuit met de handen omhoog. De scheidsrechter zegt: we spelen door. Maar kan er niks van Sneijder Snijder En uh, Nee, hoe die scheidsrechter van het jaar in Duitsland geworden is, is echt volstrekt een raadsel. Want die heeft het, uh, nou ja, oké. Okay. Regelmatig bij het verkeerde het vanavond. Balbezit weer voor de vinden. Omdat Snijder niet krijgt wat hij wilde. Namelijk de vrije schop op de rand van het slagveldgebied. Dat was een uitgelezen mogelijkheid op 2-0 geweest. Nu de andere kant op kijken. Wordt het daar nog gevaarlijk? Nee, want de diepe bal op. Hemele komt niet bij Hemele maar wel bij Heitinga. Goed, van de wiel. Van de wiel richting Kuit, Kuit. Kuit richting Luc de Jong. Nee, naar de linkerkant van het veld bij Elia. Die heeft ruimte. Die heeft arc voor zich en vindt Snijder bij zich. Snijder dan. Snijder met de actie. Steekt hij hem binnen door? Nee, gaat het 16-meter gebied binnen. Gaat hij hem voorgeven? Ja. Maar die komt uiteindelijk bij niemand terecht met een oranje shirt. Dus Ring kan de bal spelen richting Forcel. Daar zit ga er goed tussen. De bal wordt binnengehouden door Van der Wiel. Halverwege de helft van de Vinnen En dan Van Bommel. Van Bommel ook uit stand. Speelt de bal naar Pieters. Pieters ook rustig. En dan is er misschien een ruimte weer aan de linkerkant van het veld besnijden. Die eigenlijk Pieters aankijkt van waarom spelen die bal zo hard man. Nu een uh, goede bal van Edia. Daar gaat Strootman. Komt daar dan de verlossende 2-0? Nee, want Kuit kan er net niet uh, op tijd bij komen. Want daar was opeens die uh, Ruitala. En uh, gaan de Vinnen nu ook hakken. Ja, dan krijgt Nederland ruimte. 1-2 door het midden met balbezit voor Sneijder. Die wil met een stiftje nadat hij de bal... Eigenlijk heel aardig krijgt op de rand van het stadselgebied over de doelman heen tillen. Nou, dat lukt niet. Ook omdat we al gezegd hebben dat die Radetski helemaal zo'n slechte keeper nog niet is. Maar deze inzet van Sneijder was ook ondermaats. Kuit weer weg. kuit langs twee man. Nou nee, blijft bij één. Jeremenko was hij kwijt. Maar Moysander niet. Die lijkt zich wel wat te verstappen nu bij die actie met Kuit. Gaat er zelfs bij zitten nu. Dat zal Geert-Jan van Beek niet leuk vinden als hij dit hoort of ziet. Gaat het met Moisander? Jawel, dan gaat het weer. Daar is niet veel ernstig aan de hand. Hij krijgt nu ook de bal van de invaller... Raitala, die nieuwe linksback. En uh, Moisander gaat gewoon door. Ja, het Nederlands elftal, uh, ja steunt zeg maar, op de individuele, individuele kwaliteiten... van een aantal spelers. Maar vanavond doet men maar wat. En uh, dat zal uh, Van Marwijk, de perfectionist uh, die uh, de bondscoach is... Onmatig uh, uh, irriteren, ook nu weer. Schudt hij met zijn hoofd. Uh, want uh, Nederland uh, stoort, maar niet echt. En dan is het opvallend als je tegen 10 man speelt dat er toch nog mensen van Finland vrij staan. Dat zou uh, absoluut niet kunnen. Behalve de keeper dan, die nu in balbezit is, Radetski, die uh, alle tijd neemt. Want die denkt, ja, we spelen tegen de nummer 1 van de wereld. We staan maar met 1-0 achter, we spelen met 10 man. Dus de Finse kranten zullen ons morgen zeker niet afmaken. En dat verdient die ploeg ook niet. Niet dat het een goede ploeg is, maar men wordt niet helemaal afgeslacht door het Nederlands elftal. Waar men eigenlijk toch een beetje voor bevreesd was. Kleine overtreding tegen van de wiel wordt niet bestraft. En dan is het balbezit voor Forcel. En dus weer de invaller. Rijtala de linkerkant die meegekomen is. En Hemelainen uh, wordt gezocht. Daar zit gaat weer tussen. Die goed voor zijn man kruipt. En dan gaan de Finnen nog voor een derde keer wisselen. En komt Daniel Sjöloot. Speler van Dürgerdens. In uh, Zweden. Nog in het elftal. Maar die moet nog even wachten. Want de bal rolt alweer. Oranje terug op de eigen helft. Nu met zijn elfen. De tien van Finland komen zo waar Via Ring. Via Moisander Die uh, de bal wel terug had gewild. Nou liever niet eigenlijk. Want wijst naar zijn keeper. En zegt uh, tegen Toivio, die aan de bal was, spelen maar terug naar Radetski. Radetski kijkt en zoekt. En wie vindt hij uiteindelijk? Dan moet er de lucht in. Die krijgt een duwtje van Kuit. Houdt toch nog de bal, terwijl hij eigenlijk al gevallen was. En dan komt de vrije schop alsnog, waar de scheidsrechter denk ik voordeel had kunnen geven. Maar zo krijg je in ieder geval wel ruimte om te gaan wisselen. En dat gaat nu gebeuren. Ja, de nummer 9 gaat eruit. Of de nummer 9, ja, die gaat eruit. Dat is Forcel Die wordt vervangen door uh, Sjöloend. Dat allemaal in de 86e minuut van de wedstrijd die gelukkig wat de wedstrijd betreft bijna voorbij is. En Nederland zou dan een 1-0 overwinning hebben behaald tegen de Finnen. Met het balbezit nu uh, voor Moisander er speelt de bal nog een keer hard aan. Maar te hard. En dan uh, kan uh, Himaline er niet bij komen. En is het balbezit voor Stegenburgers toch lekker tot de 87 minuten moeten wachten. Voordat het de eerste keer was dat ik Himaline goed heb uitgesproken. Prima. De Strootman nu in balbezit. En uh, dan het balbezit voor uh, Pieters. Pieters naar Strootman. Het is allemaal instand, Het is allemaal rustig. Het is allemaal langzaam. En nu is de ruimte, zoals hij er steeds is, aan de rechterkant bij Van der Wiel. Het is wel goed dat ze drie keer gewisseld hebben die vinden, Want zo meteen halen ze Himaline. Nog uit, dat zou helemaal verschrikkelijk zijn. Want ik denk dat het nu gewoon die resterende drie minuten ook goed gaat. Hoor. Ja, hij komt niet meer in de bal. Piet, Pieters heeft de, de bal gekregen aan de linkerkant van het veld. Snijder, 10 meter over de middenlijn. Elia beweegt, maar Snijder heeft er geen oog voor. Geeft de bal breed aan van Bommel. Van Bommel kuit. En nou komt Van de Wiel ook mee aan de rechterkant van het veld. Daar gaat de bal naartoe. Die staat tegen de zijlijn aan. Draait nu weer naar binnen. Voor de zoveelste keer moeten wij concluderen dat het traag gaat en dat iedereen stilstaat. En voor de zoveelste keer doen we dat dan maar. Matthijssen, tik, tik, tik. Rustig rond. Vinden lopen een beetje mee, maar ook niet meer van harte. Pieters komt dan in het spel. Hij geeft de bal aan de linkerkant. Dat is een soort postbode bij Elia. En loopt nu wel zelf door. Bij het dan aan, aan speelbaar automatisch? Nee, in dit geval niet. De bal gaat naar het centrum, naar Snijder. Snijder opgejaagd door De Bijna van de bal gezet, maar bijna telt niet. Nog altijd Snijder. Snijder geeft de bal aan Elia mee. Weggetrapt door Toivio. Een ingooi voor Oranje. In voor Iloanje, halverwege de helft van de vinnen aan de linkerkant van het veld. Pieters zal die inworp gaan nemen. Maar ook dat is eigenlijk symbolisch voor dit elftal. Er is niemand die zich aanbiedt. Dus moet hij maar op het middenveld ver teruggegooid worden richting Van Bommel. Van Bommel, Matthijs en Mathijs en Heitinga. Dat gebeurt in de middencirkel. Heitinga van de wiel. Dat gebeurt aan de rechterkant, vijf meter over de middenlijn. Van Bommel biedt zich aan en kuit. Maar die staan nu echt achter elkaar. Dus die lopen dan ook voor elkaar het gat dicht. Zodat hij via de linkerkant dan maar moet gaan opbouwen. En Strootman, het is zo ongelooflijk langzaam. Het is zo helemaal niks, die tweede helft. Met Strootman, Strootman-Snijder. Snijder dan met een opening aan de rechterkant van het veld. Richting van de wiel. Ja, die toont weer zijn klas aan. Krijgt een duwtje in de rug. Snijder. Staat even aan de rug te grijpen. Terwijl hij nu achter zich de bal wel weer zou krijgen. Van Pieters. Pieters levert in bij Snijder. Snijder tussen twee mannen in. Speelt die man Luc de Jong. Probeert de man weg te houden. Vajedinen toont zijn felheid. Wint het duel. Speelt de bal dan ook nog een keer goed naar voren. Waar Elia nog probeert de bal bezit te krijgen. En Vajedinen een hele aardige bal geeft aan de rechterkant van het veld. En uh, uiteindelijk Mathijsen er, er sneller bij is dan Schurdoent. Twee minuten voor tijd. Een ingooi nog voor de file. En dus verteven veel mensen op de helft van Nederland. Maar Jeremenko die de bal uit de ingooi daar krijgt van Schurdoent kan de bal niet bij Schurdoent terugbrengen. En gooit dus voor het Nederland zelf dan als de bal een meter of anderhalf langs Sjöloot heen. Over de zijlijn verdwijnt Pieters doet dat vanaf de linkerkant. Elia biedt zich aan, maar daar gaat de bal overheen. Die moet dan door de Jong worden doorgekopt, dat lukt. In de richting van Strootman, maar dan heeft de jongste tegenstander weggeduwd. Dan komt er een vrije schop voor Finland. Nou, dat is dan de uitgelezen mogelijkheid voor de Vinden, terwijl de laatste minuut bijna aanbreekt. Om de lange mensen van achteruit, Toivio en Moisal, nog maar eens mee naar het vol te sturen. En wie weet dat ze met een kopbal uit deze vrije schop nog langszij gaan komen ook. Ik zou de kripper ook meer naar voren gooien. Maar dat doet hij niet. En dan komt die bal uh, Rans van het 16 meter gebied. Wordt hij weggekopt, wordt hij doorgekopt en uiteindelijk achtergekopt. En is uh, dit gevaar uh, geweken. Maar. Uh... De kipper die stond even te dromen, want die stond uh, een uh, slokje van uh, het water te nemen. Terwijl ik had gedacht dat uh, die toch mee naar voren had moeten komen. Doet hij uiteindelijk niet. En uh, de kipper aan de andere kant speelt de bal nu naar Heitinga. Het is echt goed dat het zo afgelopen is hoor. Ja, nou ja, wat heet een kipper? Uh, 40 seconden het... nog plus wat extra tijd. Ik luister niet meer. <laughs> Heitinga heeft de bal gekregen en aan de linkerkant bij Pieters gekregen. Nou is uh, de jong de man die nog wel graag de bal wil. Ook Kuit komt nu in beweging. Snijder geeft de bal mee aan Elia. Vanaf de linkerkant. Elia dreigt en dreigt en draait naar binnen. Geeft de bal terug aan Snijder. Is daar ruimte om te schieten? Snijder! Oh! Dat is wel een lekkere bal nog. Die ploft een half metertje naast het doel van Radetski. Met veel gevoel, veel effect. Bal draait wel bij. Maar net ja, wel om de handen van de keeper heen. Maar net niet meer binnen de palen. Goeie actie van Snijder. Het is uh, ja, wel op zijn zomeravond, maar toch mooi geschoten. Balbezit voor Oranje. Net drie extra speelminuten is Van Bommel in balbezit. En de, de jongen speelt de bal achter Van Bommel. Die moeten er nog een felle tackle tegenaan gooien. Vajerine die krijgt er nog even een tikje van mee. Maar Nederland kan doorspelen. Vajerine ging ook een beetje moeilijk in. En biedt elkaar even met een handje excuses aan. Is het Edia die bijna scoort. Maar Radetski die er bij tussen zit Nederland heeft. Ondanks het slechte spel geweldig veel kansen gehad. Maar daar geen een van benut. Dus je kan als coach ook zeggen, ja, we spelen niet goed. Maar oh oh oh, wat hebben we een kansen. Maar de ploeg had het al lang uh, moeten afmaken. Want een grote ploeg ben je pas als je iedere wedstrijd aantoont dat je een grote ploeg bent. En dat heeft Nederland vanavond nagelaten. Uiteraard uh, uitstekend gepresteerd wat het resultaat betreft. 24 uit 8 in kwalificatie. En misschien vanavond al uh, afhankelijk van allerlei andere resultaten, al geplaatst als de beste nummer 2. Maar uiteindelijk worden we natuurlijk nummer 1 in deze groep. Maar het is vanavond niet goed geweest. Zeker niet. Edea met de bal nog een keer voor. En Radetski met de bal bezit. Radetski is zoals u inmiddels weet de keeper van Finland. Die de bal nog maar eens uitrolt. Daarmee Feyrine die onder druk staat. En de bal moet ontvangen. Wat in de problemen brengt. Via. Een tussenstation namelijk Toivio komt de bal dan terug bij de keeper. Die besluit dan nu maar om een heis naar voren te geven. Daar ontvangt Nederland de bal hartelijk en geeft De Jong nu de paas op skuit. Met een gelukje de bal voor de voeten van Strootman. Nog een van Strootman. Hij komt net niet tot een schot. Het is een aanval die eigenlijk met geluk tot stand komt. Onderweg wordt die bal telkens aangeraakt. Maar Strootman die woest is dat hij deze kans niet benut of zichzelf uiteraard. Hij krijgt de bal net niet onder controle omdat hij onder druk van een van de verdedigers ziet dat het allemaal net niet gaat. Hoekschop voor Oranje dat dan wel, maar het had zijn tweede kunnen zijn. Snijder naar Edia, terwijl Pieters opkomt en zegt spelen maar achter met de hand van de naar Mathijssen. In ieder geval één ding is duidelijk, dat er weer een overwinning op het konto staat van het elftal onder leiding van Marwijk. 16 duels, kwalificatieduels onder zijn leiding, alle 16 gewonnen. Dat is een unieke reeks. En dat staat er gewoon ook morgen simpelweg in de kranten en uiteindelijk in jaarboeken en dan denk je niks aan de hand. Maar Nederland heeft in ieder geval wel weer een les geleerd dat je optimaal geconcentreerd moet zijn. En optimaal met elkaar in tempo wil voetballen. Dan kan je je grote surplus aan kwaliteit laten zien. Maar in een laag tempo tegen iedere tegenstander van welk formaat. Want de vinden echt, het stelt heel weinig voor. Ga je jezelf dan veel moeilijker maken. En ben je dan nou nog afhankelijk van misschien een momentje waardoor de Finnen nog in de wedstrijd zouden komen. Dat is niet gebeurd. Ook nu niet. Want Stekenburg knalt de bal naar de linkerkant, Waar de overname er gewoon is op het lichaam door Pieters. En uiteindelijk Elia erbij kan komen voor Nederlands balbezit. Strootman in de laatste minuut van de wedstrijd speelt naar snijden. Kansje nog als Elia die op snelheid zijn tegenstander de baas is in de richting van het Finse doel gaat. De bal voor de goal gaat. Er is de Jong, de Jong, de Jong 2-0. 2-0. Luc de Jong zet Oranje op 2-0 in de allerlaatste minuut van de wedstrijd. Dat is voor Luc de Jong zoals het dat vanavond voor Strootman was. Ook zijn eerste doelpunt in Oranje. Luc de Jong heeft daar die Interlands voor nodig gehad. En zo zijn er twee mensen die voor het eerst hun naam op het scoreformulier zien staan. Die Oranje hier de zegen bezorgen. Het is, het is afgelopen. ogenblikkelijk afgelopen ook. Strootman 0-1, Luc de Jong 0-2. U heeft het gehoord. Goed was het allemaal niet. Zeker niet. Maar Oranje wint wel weer gewoon. Want dat is het inmiddels ook. Gewoon. Ja, en dan zetten we er maar een punt achter. Jack van Gelder en Bas Tigler hoorden we vanuit het Olympisch stadion in Helsinki. Henk Spaan, ja. we hadden de messen alweer geslepen. Ja, die goal die verandert daar niet heel veel aan, denk ik. Hè? Uh, nee, alleen wordt benadrukt dat uh, Elia goed inviel, vond ik wel. Veel beter dan uh, vrijdag. Luc de Jong viel heel slecht in, maar maakt deze bal wel echt af als een spits. Ja, en dus is het 2-0 geworden. Dus hebben we 24 punten uit ja. acht wedstrijden. Nou ja, wat er ook gebeurt in al die andere wedstrijden. Nederland gaat naar het EK. 100 Heb jij na vanavond, misschien na de tweede helft... een heel ander beeld gekregen over wat wij gaan presteren op het EK? Nee, natuurlijk niet. Uh, dit, dit vind ik wel min of meer logisch. Want uh, ja, die gast Van Bommel moet vrijdagavond al spelen in de Serie A. Ik vond het ook merkwaardig dat hij niet, niet is gewisseld. 20 minuten voor tijd of zo. Maar dat ja, durf, maar dan, durfde van Marwijk niet aan. Dan is natuurlijk de vraag wat is belangrijker. Deze kwalificatiewedstrijd of die competitiewedstrijd? Ja, nou ja. Misschien als het 4-0 was geweest. Voor Van Bommel is die competitiewedstrijd denk ik iets belangrijker. Maar uh, ja, die, die Premier League jongens die moeten zaterdag aan de bak. Uh, je zag het ook wel een beetje aan Van Persie. Want die speelde, ja, die begon steeds ongeconcentreerder te spelen. Vond die wissel ook volkomen terecht. Ik zeg het niet graag over Van Persie, maar het hmm. was wel zo. Um, het was voor rust al lamlendig. En het werd, werd na rust nog lamlendiger. Ja, en is dat dan. Want jij, uh, je noemt uh, Van Bommel, die moet vrijdag alweer spelen. Ja. Is het te wijten aan, laat ik zeggen, drie, vier, vijf spelers. die al met hun hoofd bij ja. de volgende competitie. Ja, nou, de... gaat een heel elftal daar dan in mee. Ja, ik, alleen Snyder had er dus geen last van. Die moet ook voetballen. Die in heeft het weekend. daar vrij weinig last van, hè, over het algemeen. Nou, die. die... Zeg maar, twee jaar geleden wilde hij, wilde hij nog wel eens een beetje lopen, lopen sloffen op het veld. Maar dat doet hij niet meer. Of is dat zijn kwaliteit dat je het er dan niet aan afziet? Dat hij nee. altijd nog dat extraatje heeft? Hij gaf het wel, hij gaf het wel vandaag. En uh, Van Bommel die was voor rust al uh, in, in een soort vierdaagse tempo... over het middenveld <hums> aan het wandelen. Nee, maar Sneijder, die uh, viel me echt he heel erg mee deze keer. Ja. Maar je zag het weer, hè? Uh, de voorzetten komen niet. Kuit had op zeker moment, wat ik, wat ik in de rust zei... Kuit had op zeker moment de kans op een voorzet stonden een aantal mensen vrij en geef hem er zo slecht van rechtsaf. Kan je het herinneren? Ja, ja. Nou, ik bedoel, als ze er door het centrum niet doorheen komen... dan moeten de voorzetten goed zijn. Ja, maar toch... Dat zijn ze niet. Dan Behalve is, die van Elia. Ja, maar toch is dit dan, nou laten we het zwak uitdrukken... niet al te beste prestatie van Nederland zelf. dan Niet al te beste wedstrijd. De nee, prestatie niet. is wel goed, ja. ja. Um, maar de kansen... Bedoel, ja. Stel, de vliegen er per ongeluk twee extra ja, in of drie. Van Persie die kobbal die had hij die moeten maken natuurlijk. Ja, Huntelaar kreeg zo waar ook nog een grote kans. Ja, en Van Persie kreeg nog een... Nou, die schoot hij wel goed in. Elia kreeg een enorme ja. kans. Ja. Nee, waren wel, uh, dat zegt de coach dan altijd ook. We hebben wel kansen gecreëerd. Ja, hè? maar vragen we dan soms ook niet te veel. Want er worden flink wat kansen gecreëerd. Dat is natuurlijk altijd als-als. Als ze erin vliegen, ja. ze vlogen er niet in. Nee, maar, maar Was ze... het dan zo slecht? Nee, als ze heel scherp waren geweest, dan waren die kansen erin gegaan. Maar uh, de scherpte was er tegen San Marino en die was er vanavond dus niet. Nee, krijgen we na vanavond een, een hernieuwde discussie over de spitsenpositie? Of nou ja, Huntelaar? Ik heb nee, hem bijna niet gezien. Nee, maar je weet dus dat uh, in deze, met deze structuur van het elftal wordt de spits gewoon niet zoveel aangespeeld. Kijk, ik vond Strootman vandaag weer goed, maar het is geen Van der Vaart. Als Van der Vaart komt achter de spits, dan krijgt de spits meer ballen. Strootman is niet zo'n speler. Strootman gaat zelf wel eens diep... maar is niet de man die de steekbal geeft. Nee. Um, bij de volgende Interland zou het zomaar kunnen zijn... dat Robben er weer bij is. Uh, van de Vaart komt het nog te vroeg voor, geloof ik. Hè. Maar laten we dus vanuit gaan dat straks iedereen weer fit is. Ja. Wat wordt er dan aangepast... als je kijkt naar dit elftal van deze twee wedstrijden? Nou ja, Ik denk dat... Uh... Kuit op de linkerkant... en zie ik liever Afvalai. Ja. Maar dat zal Van Marwijk niet zo snel doen. In de basis toch? Nee, dan zit hier Robber dan hier. Ja, en in hoeverre heeft Strootman zijn visitekaartje afgegeven? Nou, heel goed. En uh, kijk, de jong is natuurlijk de gedoodverfde opvolger van, uh, van Bommel. Ja. Als rechtshalf. Ja. En Strootman die is op dit moment zonder enige concurrentie. Ja. ja, als Van de Vaart komt, dan hangt het weer van, uh, van uh, de manier van de tactiek af die Van Marwijk wil hanteren. Dan, uh, hé, zoals tegen Zweden een uh, half jaar geleden, zette die van de vaart daar neer. Dat liep geweldig. Uh, ja, dat moeten we afwachten. Maar Strootman is echt gewoon een volwaardige international. Ja. Om het positief af te sluiten. Henk Spaan, dankjewel voor vanavond. zelf elftal dus op 24 punten na acht wedstrijden. En we wachten de rest van de avond af. Om mee te maken of Nederland zich ook vanavond al plaatst voor het EK-voetbal. We gaan eerst naar groep A. Dat is de ploeg waar al een land is geplaatst voor het EK. Duitsland, dat heeft ook 24 uit 8. En vanavond is in die pool een belangrijke wedstrijd voor drie landen. Voor Oostenrijk, voor Turkije en voor België. Voor de Belgen misschien nog wel het meeste. Want zij moeten toezien en hopen op een nederlaag van de Turken van Guzinnik. De wedstrijd is begonnen om half negen en wordt voor ons gevolgd door Frank Wielaert. We zijn inmiddels 22 minuten onderweg in die wedstrijd. Het is nog 0-0. Turkije heeft al een grote kans gehad. Bulut schoot op de handen van Grunwald. Na een uitstekende voorzet van Arda vanaf de rechterkant. Bijna de vanaf de achterlijn. Hij schoot in eerste instantie op de vuisten van Grunwald. De doelman van Oostenrijk. En daarna Bulut uiteindelijk voorlangs geschoten. En vervolgens ook de kans voor Arnautovic die in de spits speelt bij Oostenrijk. De jongeling van Werder Bremen, die we natuurlijk allemaal nog kennen, van FC Twente. Ook hij kreeg een goede kans, maar raakte de bal volkomen verkeerd. En daardoor ging die bal uiteindelijk hoog over de doel van de Turkse doelman Demirel. De Turken onder leiding van Guus Hiddink hadden wat te kampen met blessures na die zeer magere en heel laat verkregen overwinning op Kazachstan afgelopen vrijdag. 2-1 werd het heel diep in blessuretijd. De Turken eindigden die wedstrijd met zijn tienen en ook met een drietal blessures. En dus moest Hiddink wel ingrijpen. Hij heeft zijn ploeg op vijf plekken notabene veranderd en ook de Oostenrijkers hebben wat goed te maken. Want afgelopen vrijdag met 6-2 maar liefst verloren in en van Duitsland. Kortom, er moet iets rechtgezet worden in Wenen in het Ernst Happel, Stadion en uh, op dit moment dus nog 0-0. En alle andere wedstrijden die nog bezig zijn... worden gevolgd door Andy Houtkamp. En die is maar eventjes die wedstrijden die dan van belang zijn... voor het Nederlandse elftal en plaatsing al dan niet. Hoe staat het er daarvoor bij die potjes? Uh, San Marino Zweden, bijna een half uur gespeeld. Stand nog altijd 0-0. Dat mm. uh, is wel aardig. He? Kan genoeg zijn, uh, ja. Ja, Denemarken-Noorwegen, een hele aardige wedstrijd. 1-0 voor Denemarken via Bentner... En ook een belangrijke wedstrijd, even kijken, waar had ik hem? Hier Kroatië-Israël. Ook heel belangrijk in die pool. Uh, groep F. Uh, 0-1 staat het uh, voor Israël dus. En dat is dus gunstig dan hè, voor Oranje. Ja, maar de, de ja. Moet er moeten zoveel dingen plaatsvinden, ja. Henry. wil Nederland uh, vanavond al doorgaan. Turkije mag niet winnen van Oostenrijk. Georgië mag niet verliezen van Malta, Kroatië en Griekenland... ...moeten beide punten laten liggen, oh, waarvan er dan oh. één minimaal... Een heel verhaal. Maar kijk, ja, Nederland is gewoon door. Laten we dat nou uh, uh, duidelijk stellen. Dan, dan, er kan echt niks meer misgaan. Uh, maar er zijn dus uh, allerlei andere hele harde wedstrijden bezig. Ja, Jonge Oranje nog even, net voor ja. het nieuws. 4-0, eindstand, twee keer Zeefuik, ver uit de penalty en Van Haren. Dus die gaan ook goed in hun kwalificatie voor het EK. We zijn zometeen terug met nog twee uur NOS Langs de Lijn. Graag tot zo. NOS Langs de Lijn op één. You've got mail.